Sierfonteintjes, en dan zegt u? En van die trekkoortjes toch trektautjes Trektouwtjes, en wat nog meer? Geen idee. Knalerten. Knalerten, wat zijn dat? Ja, dat, uh, nou, daar heb je verschillende... Oh, is grondgooid. Ja, ja. oh dat maakt ze ja. ja Maar je hebt ook Amerikaanse knalerten. Nee, uh. ja. ik wist het. En die ja. maken meer heli. Dat is ook allemaal vuurwerk die dit hele jaar door mag. Ook in de laatste twee Amerikaanse staten is een verkiezingsuitslag. In North Carolina ging de meerderheid van de stemmen naar Donald Trump. En in Georgia heeft Joe Biden gewonnen. Biden komt ermee op 306 kiesmannen. Hij had er 270 nodig om de presidentsverkiezingen te winnen. En die had hij afgelopen zaterdag al binnen. Meerdere bedrijven die werken aan een coronavaccin... zijn aangevallen door Russische en Noord-Koreaanse hackers. Dat zegt Microsoft. Volgens het bedrijf zijn de meeste digitale inbraakpogingen mislukt. Of er gevoelige informatie is gestolen, is niet bekendgemaakt. En het Amerikaanse motorblad Vogue heeft een primeur met deze artiest. I don't know if I Harry Styles is de eerste man in het 128-jarige bestaan van Vogue die solo op de koffer staat van het blad. In het decembernummer vertelt de zanger over zijn eigen kledingkeuzes en hij poseert ook, waaronder in een jurk. Ik kijk naar vrouwenkleding en ik vind het geweldig, zegt hij in Vogue. Dan nog het weer, alleen in het zuidoosten is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of acht. Het weekend grijs, zaterdag vooral droog, zondag meer kans op regen het is rond de 15 graden.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 I'm We'll Stemt en kleurig leek Een gelukkig einde bleek het niet in ons besteed Maar zo kan het lopen Nu is het over Met een grote boog omheen Maar toen ik jou kwam, tegenkwam Voelde net meer dan oké okay. Want nog steeds bewonder ik jou om de kleur die jij me geeft En ik zal het dragen Zolang als ik leef Oh, ik gun jou zo Om samen te zijn Ook al is het even ver En is het niet met mij